Drie uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben een lijst gepubliceerd van producten uit Frankrijk... waarop ze 25% extra importheffingen willen gaan innen. Dat kan worden gezien als straf voor de digitax die Frankrijk wil invoeren. Parijs zoekt naar mogelijkheden om belastingontwijking... door grote techbedrijven als Apple, Facebook en Google tegen te gaan. In veel landen betalen die geen of nauwelijks belasting... omdat het hoofdkantoor in een ander land staat de Amerikaanse lijst voor extra heffingen staan make-up, zeep en handtassen uit Frankrijk. Die producten waren vorig jaar goed voor 1,3 miljard dollar aan Franse export naar de VS. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd bijna 230.000 bij. Het vorige record is van bijna een week geleden. Inmiddels zijn er wereldwijd volgens officiële cijfers meer dan 555.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De fokkerijen in de regio Brabant-Zuidoost worden niet preventief geruimd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw. De veiligheidsregio vroeg Schouten om alle bedrijven te laten ruimen. maar Volgens de minister wordt die maatregel alleen genomen als er geen andere mogelijkheid meer is om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Tineke Geesink, de vrouw die toen ze 63 was nog moeder werd, is overleden. Ze kwam negen jaar geleden in het nieuws als de oudste zwangere vrouw van Nederland. Omdat ze te oud was voor een IVF-behandeling in Nederland, raakte Geesink via ijsceldonatie zwanger in Italië. In 2011 beviel ze van een gezonde dochter. Geesinks zwangerschap leidde toen tot nogal wat discussie. De vraag werd opgeworpen of een zwangerschap op 63-jarige leeftijd nog ethisch is... gezien het risico dat het kind de moeder al op jonge leeftijd kan verliezen. Het weer opklaringen. Het koelt af tot 6 graden. Overdag zon en stapelwolken. Binnenland is nog een bui mogelijk. Wordt het een graad of 19? Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort zon. en zomerhit.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 Breaks the heart, draw No. Ik wil niet mijn is ik ken je al 20 jaar. Kom op, bezig, mijn is aan het branden. Maak je bezig, met mij. Met mij. Met mij. Met mij. Met mij. За собой так твоя собака. И ты, и я да мани кроет гораля. Только ты, только я. Угадай кто теперь моя? Ты-ты-ты моя хулиганка. Моя банда. Моя банда. Ты-ты-ты моя хулиганка. Хулиганка, хулиганка. Моя банда. Моя банда. Моя моя банда.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 Road to you down What is at your back?